12 uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Europese beurzen opnieuw fors in de min. Regeringstroepen Libië vallen olieraffinaderij aan. En de penguin Happy Feet is spoorloos. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Vooral aan zee een krachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. 18 graden wordt het in het noordwesten, 21 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden. En later op de dag weer kans op een bui. Het wordt wat frisser dan vandaag en het blijft flink waaien. De aandelenbeurzen die zijn met zware verliezen begonnen. De belangrijkste beurzen staan nu rond 3% in de min. Vooral bij de aandelen van banken zijn de verliezen groot. Beleggers zijn bang voor de gevolgen voor de banken. Mocht Griekenland failliet gaan. Vrijdag gingen de koersen ook al flink onderuit. Toen uh, stapte plotseling een belangrijk Duits directielid van de Europese Centrale Bank op. Financieel redacteur André Meinema. André, hoe staat het er nu voor min 3? Uh, min 3 bijna voor de AEX op 268 punten. Best nog de beurs van Londen met een verlies van bijna 2%. Iets slechter de beurs van Frankfurt met min 3. En de beurs in Parijs doet het helemaal slecht. Bijna 4% lagen daar. Eurokoers staat onder druk, 1,36 op dit moment, 1,36 dollar voor een euro. Dat is bijna nou, een dubbeltje, om zo te zeggen, lager dan 1, 2 weken geleden. Op de obligatiemarkt is hier de rente van de probleemlanden weer oplopen. Italië betaalt nu 5,5 ondanks al die miljarden steun aankopen door de Europese Centrale Bank. Je zou kunnen zeggen, het vertrouwen is om je zoek, echte oplossingen blijven uit. Bovendien dreigt Griekenland onderuit te gaan. De Trojka die moet beslissen over een nieuwe hulppakket voor de Grieken van 8 miljard. Uh, die gaat deze week op bezoek, maar of de Grieken het gaan redden, de markten hebben daar een hard hoofd in. Dan gaat het erover of ze die, die nieuwe tranche krijgen. Precies, ja. Ja. Ja. Uh, ja. Vooral de banken die krijgen dus flinke klappen, dat was vrijdag ook al. Uh, bang dat die banken omvallen. Ja, precies, want als Griekenland het niet gaat redden, daar lijkt het eens geen van te hebben. Ondanks alle pogingen van de Grieken om toch weer echte bezuinigingen te verzinnen. Zoals ze het afgelopen weekend hebben gedaan, hebben de beleggers toch een hard hoofd daarin. En als het zo zou gebeuren dat Griekenland het niet gaat redden en dus omvalt, dan komen de banken echt in problemen. Want de Franse en de Duitse banken met name zitten voor heel veel geld in Griekenland. Vandaar dat die beurzen met name dan zo hard onderuit gaan. Niet enkel alleen, al alleen in staatsobligaties, maar zitten ook in allerlei kredietlijnen, beleggingen, investeringen en dergelijke meer. Twee keer zoveel als dan in obligaties. In totaal opgeteld voor Franse en Duitse banken 60 miljard euro. Nou, dat zien ze zeg maar door de grootsten gespoeld wanneer Griekenland zou omvallen. En dat betekent ook dat Franse banken zwaar onder druk staan. Want de Franse bank Société Générale. die het er vanmorgen al aan. dat zij voor 4 miljard aan bezittingen gaan verkopen. om de balans, om de financiële buffers te versterken. Ze zeggen zelf, we zijn niet in gevaar. maar de beleggers denken daar toch iets anders over. Want de kredietbeoordelaars. die rammelen al aan de poort. Want als je waarde verliest op Griekenland. miljarden dus. dan dreig je mogelijk bij eens in problemen te komen. En misschien het gerucht gaat al. dat de Franse staat moet gaan bijspringen. Ja, dus ja, ze zeggen wel dat het, dat het allemaal niet zo'n gevaar is. maar die beleggers. Die, die zien dat niet. die zien dat niet. Die... Nee, niet? die vertrouwen het helemaal niet meer. Die vertrouwen natuurlijk al, al, al weken en maanden niet meer. En die zien de, in feite alleen maar de situatie rondom Griekenland en, en, en de hulp vanuit de ECB alleen maar verslechteren. Nu ook weer dat, dat directielid dat is opgestapt bij de ja. ECB, dat boezemt uit uh, weinig vertrouwen. er is een nieuwe man voren geschoven, hè? Ja, maar ja, we verliezen een hele goede man zeg maar, in de ogen van uh, de beleggers. Een man die ergens voor stond en uh, zo danig ergens voor stond dat hij zegt van... ik trek dit niet langer, ik, ik ga, neem dit niet voor mijn rekening ik stap op. Ja, dan doet het ergste vrezen voor degene die achterblijven. Dat geeft een flinke knauw. Ja. André Meijnenma, dankjewel. Dan naar Frankrijk. Dominique strauss kahn is vanochtend weer verhoord... door de politie, uh, de Franse politie, dit keer. Die verhoort de oud-topman in verband met de zaak die is aangespannen... door de journaliste Tristan Banon. Uh, Ron Linker in Parijs, Ron. Uh, leg nog eens even uit, wat voor zaak is dit? Inderdaad, opnieuw bij de politie dus. Hè. Nu uh, in verband met, uh, op eigen verzoek zou je kunnen zeggen. Tristan Banon klaagde hem aan wegens poging tot verkrachting. En dat zou al eind 2003 gebeurd zijn. Acht jaar geleden dus. Banon die wilde de DSK toen interviewen. Maar die zou vervolgens geprobeerd hebben haar te verkrachten. Lange tijd heeft ze dat stilgehouden. Maar toen die zaak in New York aan het rollen ging. Besloot ze alsnog een klacht in te dienen. Strauss-Kaan heeft altijd ontkend dat hij iets misdaan heeft. En dus wilde hij graag verhoord worden als getuige. En die kans kreeg dus vanochtend. Daar heeft hij zelf om gevraagd dus begrijp ik. is nou, zijn advocaat hebben bemiddeld en hebben gezegd van uh, zodra die weer terug is in Frankrijk op ja. korte termijn wil die verhoord worden ja. Ja. Veel aandacht hiervoor in Frankrijk. Nou moet, ja, zeker vandaag. Hè? Maar, maar iedereen wacht toch een beetje af of justitie wel of niet die vervolging doorzet. Uh, DSK heeft zelf nog eens aangekondigd dat hij binnenkort een televisieinterview gaat geven. Uh, waarin hij uitlegt wat er in New York is gebeurd. En misschien wel zijn excuses aanbiedt. Daar zal natuurlijk heel veel aandacht voor zijn. En voor de rest, uh, ja, het is nog altijd drukte van belang voor uh, zijn huis hier in Parijs. Uh, gisteravond nog was er bijvoorbeeld een demonstratie van mensen... die vinden dat hij nooit meer de politiek in mag gaan. En om dat te bewijzen, zeggen ze... zou die een lidmaatschapskaart van de PS, de Socialistische Partij, moet inleveren. Dus DSK is bepaald niet uit het nieuws verdwenen. Nee. Nee. Maakt de voorgeschiedenis in Amerika, waar die zaak, nou ja, zoals bekend is, is afgelopen. Mm. Uh, heeft dat nog invloed op, op de zaak van mevrouw Banon? Uh, je kunt je voorstellen dat het wel uh, lastig voor haar is om uh, de, een, een vervolging af te dwingen. Hè. Ga maar na. Hoe toon je aan dat, dat er een poging tot verkrachting is geweest acht jaar geleden? Al het bewijsmateriaal, ja, waar is dat gebleven? En natuurlijk, kijk, misschien niet juridisch heeft die zaak in Amerika een rol gespeeld. Maar dat toch zeker wel in de beeldvorming. Dat het uiteindelijk toch niet gelukt is om voldoende bewijsmateriaal te vinden in die zaak... om DSK vervolgd vervolg te, uh, te krijgen. Ja, dat, dat werpt een, een donkere schaduw vooruit. Maar goed, eind van de maand wordt een beslissing verwacht van justitie. Dus uh, we zullen toch even moeten afwachten. Dat doen we dan. Dankjewel, Ron. Groepen van de Libische kolonel Gaddafi hebben vannacht een olieraffinaderij bij de kustplaats Raslanouf aangevallen. Volgens ooggetuigen zijn 15 bewakers van de fabriek gedood en zijn er twee gewond geraakt. Er waren op het moment 60 mensen bezig in de olieinstallatie, die maar voor een deel operationeel is. Het aantal brandwonden dat wordt veroorzaakt door het gebruik van brandgel dat is de afgelopen maanden schrikbarend toegenomen. Daarvoor waarschuwen de Brandwondenstichting en Brandwondencentra. Bij verkeerd gebruik van brandgel, gemaakt van bioethanol... kunnen er steekvlammen ontstaan. Daardoor kan kleding als een fakkel in brand vliegen. Bovendien blijft de gel aan de huid plakken en doorbranden. En dat leidt weer tot ernstige verwondingen. De Brandwondenstichting wil dat fabrikanten betere informatie geven... over het gebruik van brandgel. Brandwondenchirurg Gerard Beerthuizen. De oplossing is of het geheel niet gebruiken... of buitengewoon voorzichtig zijn... met name bij het bijvullen van de sfeerlichten en de haarden... Ons advies is om een, dan ook een blusapparaat in de buurt te hebben. En minimaal een half uur tot een uur te wachten voordat het bijgevuld kan worden. Beter is zelfs helemaal niet bij te vullen totdat het afgekoeld is. Dit is het nos -journal. Het dooralt megens. Gratis af te halen een identiteitskaart. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad hoeft er geen legers meer te worden betaald voor een ID-kaart. Blije gezichten bij de afdeling burgerszaken daarom in Amsterdam Zuid. Dat wordt een reportage van Matthijs van der Wiel. Komt u voor een gratis ID-kaart, mevrouw? Ja, inderdaad. Ja. u heeft al een paspoort, zie ik. Die gebruik ik hier voor, uh, in Nederland om mij te kunnen identificeren. En uh, paspoorten uh, vooral om te reizen. Ja, omdat dat niet zo handig is in de tas. Inderdaad, ja. dat is de reden. Ja. Hm. Toch weten de meeste mensen het nog niet dat ze hier gratis een ID-kaart kunnen afhalen. Het is de mevrouw achter de balie die de wachtnummertjes uitdeelt die het ze vertelt. Ik dacht echt van ik moet echt op tijd zijn want het wordt ontzettend druk. Maar? Het valt mee. Het is gewoon dezelfde als altijd. Ik denk dat ze het nog absoluut niet weten, maar zodra ze het horen, dan zal het wel stormen. Maar vertelt u het aan iedereen dat ze gaat dus niet... De... Nee. Ja. Ik ben maar gestopt het te vertellen. Ja. Hebben we instructies gehad? Ja, omdat het te duur wordt. Ja, dat weet ik niet precies. U zegt het niet meer, maar het is nog steeds zo, hè? Ja, het is nog steeds zo, inderdaad. Ik zit in de bouw, het is een breekbaar iets en het gaat gewoon steeds kapot. Maar oh, hij gaat steeds stuk, die ja, ID-kaart. Ja, ja, en nu is hij gratis, kunt u iedere week een nieuwe kopen? Snap je? Dat is goedkoper natuurlijk. Ik heb hem al drie keer uh, moeten. Omdat hij in de broekzak kapot gaat? Ja, ja, ja. Het blijkt van slechte kwaliteit, die gratis Ook, kaart. het is, het is, het is heel dun plastic. Ja. Ik hoorde het toevallig, voor het weekend hoorde ik het, dat het uh, gratis zou worden. Dus ik dacht nou... Met twee maandagochtend? Direct, direct, de eerste. <laughs> dus dat is het een geluk niet. Normaal gesproken zijn mensen vaak een beetje zo geinig hier, omdat ze lang moeten wachten, En omdat de pasfoto weer niet goed is. En vanochtend? Nou, je ziet wel dat mensen daar uh, happy mee zijn, ja. Maar dat is ook logisch, hè. Ja. Ja, want je bent verplicht om je te legitimeren, dan moeten ook wat... Uh... Nee, Oké, okay, gratis dan. Ja. Aan de andere kant, die mensen gaan die kaarten ook gebruiken om door Europa te reizen. Want het is gewoon voor hun eigen plezier. Ja, klopt. Dus zij zouden ze we dan weer wel voor moeten betalen? Ja, ze hebben gewoon een beetje geluk. Ja, denk ik. Je vraagt ze niet, waar is het voor? Nee, absoluut niet hoor. Ik denk, nou, je hebt geluk als je vaak naar Spanje moet of naar Frankrijk, dan gaat het gewoon zo. Ja. Je komt voor een rijbewijs. Ja. Je kunt meteen een gratis id kaart aanvragen. Die zijn gratis vanaf vandaag. Ja, heb ik begrepen. Maar ik heb mij niet wil je hebben... er al eentje in juni uh, al aangevraagd. Kan ze haar geld terugkrijgen? Ja, ze krijgt een brief van dienstpersoonsgegevens en daar uh, staat al die informatie in. 43 euro in de pocket. Kijk, mooi meegenomen. Een Verslag vanaf de afdeling Burgers Haak in Amsterdam-Zuid was dat van Madijs van de Wiel. Op Schiphol is een man uit de Dominicaanse Republiek opgepakt voor drugssmokkel. Buizenframe van de rolstoel van de man zat vol met cocaïne. De man van 34 wilde via Schiphol doorreizen naar Milaan. Douane en Maris José vertrouwden het gedrag van de man niet... en bij controle van de rolstoel met speurhonden en na een scan werden de drugs gevonden. Het aantal doden dat in Syrië is gevallen is opgelopen tot zeker 2600. 400 meer dan eerder werd gedacht. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bekendgemaakt. Half maart begonnen in Syrië demonstraties tegen de regering... die met harde hand werden neergeslagen. De VN baseert zich op naar eigen zeggen betrouwbare bronnen in het land. Een naaste medewerker van de Syrische president... zegt dat er 1400 mensen zijn omgekomen... 700 demonstranten en 700 politiemensen. In Nigeria hebben vier dronken politieagenten... tientallen mensen beschoten die bij een begrafenis aanwezig waren. Zeker drie aanwezigen zijn daarbij gedood. Een onbekend aantal is gewond geraakt.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 En ook willen ze makkelijker toegang krijgen tot het faunafonds. Want nu zijn de maatregelen niet genoeg, vindt de Land- en Tuinbouwbond. Er moet ofwel een veel betere schadevergoeding komen... omdat die schaderegeling die er nu is eigenlijk maar een gedeelte uitkeert... en dan ook nog tegen heel veel papierwerk... en, en of er moeten meer rasters komen, dus meer beschermende maatregelen... of wat afschot vergunning die moeten verruimd worden. Vorig jaar keerde het faunafonds 80.000 euro uit aan boeren... die schade hadden geleden door wilde zwijnen. In 2006 was dat nog 5.000 euro. En dan Happy Feet nog een keer. De keizerspingwin die is nu spoorloos. Kort geleden werd hij teruggebracht naar open zee. De pinguin zou op eigen kracht naar de Zuidpool moeten zwemmen. Maar ze kregen al een paar dagen geen signalen meer van het zendertje... waarmee de vogel is uitgerust. Dan werkt die zender alleen als Happy Feet boven water is. Dus het kan zijn dat het dier het apparaatje heeft afgeschud... en dat het zendertje op de zeebodem ligt. Maar als dat niet het geval is, dan is de pinguin waarschijnlijk niet meer in leven. Die was in juni aangespoeld op de kust van Nieuw-Zeeland... en kreeg wereldwijd media-aandacht. Het enige lid van de Russische hockeyploeg dat de vliegtuigramp van vorige week overleefde... is vanochtend alsnog aan zijn verwondingen bezweken. Alexander Galomov was 26 jaar en speler van Lokomotiv Jaroslav. Bij de crash kwamen 44 van de 45 inzittenden om het leven. 37 daarvan waren spelers en staf van Jaroslav. Rafael van der Vaart zullen we tot de winterstop niet zien spelen in de Europa League. Zijn club Tottenham Hotspur heeft hem niet ingeschreven... omdat de club ervan uitging dat van der Vaart wekenlang geblesseerd zou zijn aan een hamstring. Visio Dick van Toorn had hem echter na een paar dagen alweer op de been. Van der Vaart had de Europa League van donderdag tegen Saloniki willen gebruiken... om weer in het ritme te komen. En rolstoeltennister Esther Vergeer heeft voor de zesde achterinvolgende keer... het enkelspel gewonnen op de US Open. De finale was volledig Nederlands. Vergeer moest het daarin opnemen tegen Anik van Koot. Zetstanden 6-2 en 6-1. De hoofdpunten uit deze uitzending nog een keer. Europese beurzen opnieuw fors in de min. Regeringstroepen van Libië vallen olieraffinaderij aan. En de Penguin Happy Feet is spoorloos. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg en lunch. Als we thuiskomen mag ik het vuilnis buiten zetten. Nee, ik mag het vuilnis buiten zetten, Oké, oké, okay, okay. dan mag jij de bedden verschonen. Oh, yes! Was het maar waar. Met zulke kinderen zou je zich over later geen zorgen hoeven maken. Wilt u niet afhankelijk zijn van de volgende generatie? BNP Paribas Investment Partners.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 Dit is Radio 1 NCRV, Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een onthullend boek van de hoofdinspecteur van Michelin over de praktijken van de restaurantbeoordelaar. Werpt nu als een schaduw vooruit. Drie sterke ook Jonny Boer wordt er niet warm of koud van. In het Mediavorm vond de poel van Karo Brandpunt en Jorie Albrecht, journalist en directeur van de Bali. Het gaat onder meer over de nieuwste talkshow op de Nederlandse televisie... Eva op zondag. Een van haar gasten, Charles Groenhuizen, heeft er alle vertrouwen in... dat het goed komt met Jinek. Welkom heren. Dapper dat jullie hier wilden zijn bij mijn allereerste talkshow. Je kunt dan het, dan. even. Heel lief, dankjewel. We gaan het zien. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz... komt uit Woerden en heet Marco van Rooij. En wilt u ook een keertje meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar... nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Afgelopen zomer werd de zogeheten vrijdenkersruimte... in de Tweede Kamer stilletjes ontruimd. De ruimte waarin werk te zien was van kunstenaars, vooral cartoonisten... die in hun vrijheid werden beknot, werd in 2008 ingericht door PVV en VVD. De partij van Geert Wilders stapte al eerder uit het project... en nu heeft de liberale regeringspartijen dus helemaal de stekker uitgetrokken. En dit tot grote woede van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver... die nu zelf opnieuw zo'n ruimte gaat inrichten. Dag meneer Klaver, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou eigenlijk de reden kunnen zijn voor het sluiten van die ruimte door de VVD? Ja, dat is een goede vraag. Dat blijft natuurlijk speculeren. Maar ik vind het opvallend dat ze het nu sluiten. Op het juiste moment dat ook de PVV. Uh, allerlei lezingen in het land verbiedt. Ja, het mocht allemaal wel wat strakker, was het officiële verklaring van de VVD. Wat, wat, wat zouden ze daarmee bedoelen? Nou ja, ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. Misschien dat ze het esthetisch bedoelen. Dat ze zeggen, het mocht allemaal wat strakker en uh, een professionele tentoonstellingsruimte zou het mogen zijn. Het kan ook betekenen dat ze gewoon een aantal werken niet wilden plaatsen... omdat ze dat ook in de problemen kan brengen met de gedoogpartner. Ja, u, u doelt bijvoorbeeld op die cartoons... die zijn verschenen op de, op de site jo.nl over, over Wilders. Ja, uh, die onder andere. Maar goed, dat vind ik niet zozeer een plek dat dat in zo'n vrijdenkersruimte hoeft te Je zegt dat ze zijn al gepubliceerd. En zo'n vrijdenkersruimte was er juist voor werken waarvoor geen ruimte was in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld een arondeus lezing van Thomas van der ook Die mocht hij niet uitspreken. Daar was de PVV ook niet zo blij mee, geloof ik. Nee, daar waren ze ook niet zo blij mee. En die is wel aangeboden, maar goed, die wilden ze helaas niet hebben. Overigens is die lezing toch ook gewoon uitgesproken? Weliswaar voor het provinciehuis? Ja, exact. Maar omdat deze is, uh, is geweerd van, uh, van, van zo'n bijeenkomst, dat daar echt censuur heeft plaatsgevonden, uh, vind ik dat, je, dat dat als symbool uh, zeker in zo'n ruimte thuis hoort. Kijk, zo'n ruimte gaat niet over dat je de prachtigste werken verzamelt. Het is een vrijdenkersruimte en het staat voor de identiteit van Nederland. Nederland ja. is een tolerant land, een open samenleving waarin de vrijheid van meningsuiting ontzettend belangrijk is. Ja. Waren uh, er wel, waren er wel genoeg van... nieuwe stukken die ervoor in aanmerking kwamen? De WVD zegt dat dat uh, niet het geval was, maar dat maakt op zich niet uit. Ik hoop namelijk dat ik helemaal geen aanbod krijg. Dat betekent namelijk dat er in de publieke ruimte, in debat, ruimte is voor alle, uh, voor alle meningen. Uh, maar op het moment dat dat niet het geval is, dan pas kloppen ze bij je aan. En dan moet er een, een ruimte zijn als symbool van, kijk, ook voor deze geluiden is plaats in onze samenleving. Ja. Nou even een... een... museum, hè? Nee, ik snap het. En, en dan nu even een vraag aan GroenLinks. want Jullie gaan dat dus nu overnemen. U zegt die, die ruimte moet komen. Ja. Um, stel dat er nou een, een, een cartoon wordt gemaakt... Uh, GroenLinks niet erg welgevallig. Die mag er gewoon in? Um, ja, ik heb het voorbeeld genomen dat, dat, dat als er uh, een cartoon is over klimaatontkenning... en die zou in een andere krant bijvoorbeeld uh, niet geplaatst worden... Uh, vanwege politieke censuur, hè, natuurlijk is die dan welkom. Maar het gaat er wel over dat, die, uh, uh, dat het op een andere plek niet welkom was... Ja. Omdat daar censuur is gepleegd. Dat vind ik heel erg verkeerd. En dat is de maatstaf. U hebt de pers al gezien? Ja, die heb ik gezien. Die hebben een cartoon van Gregorius Nekschot uh, geplaatst... Hè, waarin ja. een partijgenoot Tovic Dibi gebukt... Ja. en naakt ja. schetend laat in de vorm van tweet. Ja. Uh, nou, goed, die is dus geplaatst in de pers... maar die zouden we ook gewoon ophangen in die ruimte. Nou, ik vind het geen, ik vind het geen mooie cartoon... en ik ben dol blij dat hij op de voorpagina van de pers staat. Dat is namelijk vrijheid van meningsuiting. Het moet gewoon in de krant staan. Op het moment dat de pers zoiets niet op willen plaats plaatsen... Om, uh, om censuur te plegen, dan wordt hij bij wel kongeest. Maar het is nu helemaal niet nodig. Nee. En mocht GroenLinks ooit in het kabinet komen dan geldt nog steeds wat u nu ook zegt, dan, dan gaan we niet moeilijk doen. Vrijheid van meningsuiting is, een, uh, uh, is niet iets wat je zomaar kan inruilen... als je even in een kabinet zit. Het is een centrale waarde van onze Nederlandse samenleving. Het kenmerkt onze identiteit. En daar moet je altijd voor blijven staan, ook als je in een kabinet zit. Jesse Klaver van GroenLinks, dank. Met het stellen van Kamervragen moet je terughoudend zijn, vindt senator Jan Nagel. Maar het gezicht van 50 plus heeft nu toch op hoge poten zijn eerste vraag ingediend. Nagel is boos over een uitzending van de zendheid voor Politieke Partijen op Radio 5 die geschrapt is. De PVV, 50 plus, de SP en de Partij voor de Dieren waren ingepland om spotjes uit te zenden. Maar PVV en SP leverden niks aan. En de bijdrage van de Partij voor de Dieren was sterk verouderd. Aan het begin van de uitzending werd gemeld dat er in plaats van de partijpromotie... gevarieerde muziek zou worden uitgezonden. Nagel en Nageling consorten hadden nog wel zoveel moeite gestoken in hun nieuwste spotje met Ben Kramer. 50PLUS wil nu weten of ze gecompenseerd kunnen worden... maar misschien hebben wij het zojuist al een beetje goed gemaakt... namens alle omroepen. Beurskoersen voorspellen met Twitter... bij investeerder Derwent Capital Markets in Londen. Vroegen ze zich af of dat kon... en dus hebben ze eerder dit jaar 25 miljoen pond in een fonds gestort... om het allemaal te onderzoeken. Het programma struinde Twitter af op signaalwoorden... en wist zo met 87 zekerheid te voorspellen... of de koersen gingen dalen of stijgen. Opmerkelijkse ontdekking is volgens het bedrijf dat de stemming op Twitter... zich niet zozeer laat beïnvloeden door de stand van de beurs... maar dat de index juist de stemming op sociale media volgt. En daar is natuurlijk geld mee te verdienen. Een paar maanden geleden was hij niet van de buis te slaan. Charlie Sheen, de acteur, beweerde dat hij beschikt over tijgerbloed... en plaatste ook dagelijks filmpjes op YouTube... waarin hij duidelijk onder invloed was van drank en drugs... Nu de rust rondom zijn persoon een beetje lijkt teruggekeerd... leek het Sheen wel een koddig idee om mee te werken aan The Roast Off. Dat is een Amerikaans programma waarin bekende lieden... met de grond gelijk worden gemaakt door een groep comedians. Zaterdag waren de opnamen en Sheen zei vooraf... dat hij er geen voorwaarden aan had verbonden. Alles mocht worden besproken, anders moet je zoiets niet doen. I figured why do this en dan met een bunch of rules? Right. You know, een bunch of crap that's off limits. It is not why you get roasted. In Amerika wordt de roast of Charlie Sheen over een week uitgezonden. Het Nederlandse Comedy Central zegt zo snel mogelijk daarna te volgen. Bij Show News spraken ze Sheen ook al even. En dat kunt u vanavond zien bij SBS. Op verschillende sites is te lezen dat de Vlaamse Regulator voor de Media en ook het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie een onderzoek zijn begonnen naar de samenwerking tussen het Belgische lokale radiostation Ping FM en Radio 538. Die laatste gebruikt sinds een week of twee de frequentie van Ping om overdag luisteraars in het Nederlandse Zuid-Limburg te bereiken. We zouden even contact hebben daar met de mensen van Ping FM, maar ik begrijp dat de telefoonleider niet meer werken daar. Dus dat houdt u nog wel een keer te goed. Gaan we naar het archief? Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vannacht is de première van een nieuw hoorspel op deze zender. Millennium geheten. De traditie van het hoorspel op de Nederlandse radio is, is lang. Al in 1939 stond de AVRO verhalen uit over Paul Vlaanderen. Hij is een fictieve privédetectief en schrijver van misdaadverhalen. En samen met zijn vrouw lost hij misdrijven op. Luister naar een fragment uit 1956 uit het Lawrence-mysterie... waarin Paul Vlaanderen na een ongeluk uit het water wordt gehaald. Waar is het? Mijn vrouw. Ina. Ina. Ena! Ena! Ik ga hem om, maar. Wacht even, Aard. Had u uw vrouw bij u, meneer Vlaanderen? Ja. Waar is ze? Wat, wat, wat is er met haar gebeurd? Hè? Luister, meneer Vlaanderen. Ja. Wat is er met u gebeurd? U bent de baai opgegaan. Ja. In een boot. En toen? Ja. We, waren, we waren met z'n drieën in een sloep. We, ja. we werden overvaren. Wat zei je nou? Wie waren die andere twee? Mevrouw en meneer... meneer. Brian Dexter. Waar wou u heen? Wat doe je op het water op dit uur van de dag? We waren op weg naar een jacht voor. Kalleman, makker, aan. Hij kan niks meer hebben, Stan. Je moet me helpen om mijn vrouw te vinden. Ze moet ergens zijn. Ze moet. Ina! Ina! Mevrouw, laat Mijn Mevrouw. Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog... tot in de jaren zestig stond de Avro tientallen hoorspelen... met Paul Vlaander in de hoofdrol uit. Allemaal vertalingen uit het Engels. Vannacht om kwart voor één op deze zender Radio 1 dus bij de NTR. Het eerste deel van Millennium naar het boek van Stiek Larsson. Nou, op verschillende sites dus te lezen dat de Vlaamse eh, autoriteiten... Eh, zich eh, zorgen maken over de samenwerking... tussen het Belgische lokale station Ping FM en Radio 538... Uh, aan de telefoon is de programmadirecteur van uh, PING-FM, Eniel Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik begrijp dat u dat nieuws zelf uit de media moest vernemen, hè? Ja, dat klopt. Ze hebben zich nog niet bij u gemeld. Wij hebben nog geen, uh, geen, uh, geen, geen, geen brieven of derg dergelijke ontvangen dat, er, uh, dat, dat wij onder onderzoek zijn. Nee, laten we er even van uitgaan dat er inderdaad grieven zijn uh, bij uh, deze instanties. Dan het, zou het gaan om twee dingen. Radio 538 zou illegaal uitzenden via jullie zender. Met andere woorden, jullie moeten de gemeente Lanaken bedienen... en geen Nederlandse commerciële zenders te willen zijn. Is dat een terechtpunt? Uh, nee, dat is op zich geen terechtpunt. Want wij zijn gewoon uh, de, de, de omroep voor Lanaken. Alleen uh, ligt Lanaken erg dicht tegen, tegen Maastricht aan. En uh, daar zenden wij dus ook uit. En uh, aangezien er in uh, Laanaken heel veel uh, Nederlanders wonen ook, uh, en ook met name ook mensen uit Maastricht, ja, bestrijken wij gewoon dat, dat gebied. Maar zenden jullie 538 uit of niet? Wij zenden 538 uit overdag. Ja. Op de uren dat, uh, dat onze is, wij zijn een vrijwilligersorganisatie en uh, het is heel erg moeilijk om uh, vrijwilligers te vinden die overdag radioprogramma's maken. En om toch vulling te hebben over dag en s'nachts uh, uh, zijn wij in samenwerking aangegaan met Radio 538. Maar non-stop muziek kan je toch zo uitzenden? Je stopt het in een computerprogramma tegenwoordig en het, uh, en het draait. En je zet er wat Ping-FM-jingles tussen en iedereen uh, weet precies welk station het is. Uh, of laat u zich betalen door 538 misschien? Wij laten ons niet betalen door 538. Het is gewoon uh, voor beide partijen is het mooi. 538 heeft een, uh, een, een klein stukje van hun zwarte gat erbij... En wij krijgen daar mooie publiciteit voor terug. Ja, maar die acht ook Nederlandse reclames toch uit? Uh, ja, maar wij zenden ook gewoon onze eigen reclames uit. Wij hebben gewoon overdag, krijgen wij gewoon onze eigen reclames. En uh, s'avonds uh, hebben wij ook gewoon onze eigen reclames. Ja. U, u ziet er geen enkel probleem in. De tweede klacht zou gaan over het vermogen van de zender, hè? En ja. U zouden de knop een beetje omhoog hebben gedraaid? Nou, ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog met de knop gaat, maar... We hebben in het verleden, of tenminste in het verleden, bij het noodweer wat een aantal weken terug was in België, hebben wij problemen gehad met onze zendapparatuur. En wij zijn in zee gegaan met een nieuwe aanbieder van zenders. En die hebben de zender geplaatst. En vooralsnog weten wij niet beter dan dat wij voldoen aan alle eisen. Dus als het te hoog staat, dan zou je hem gewoon weer een stukje terugdraaien? Nou, wij hoeven niks terug te draaien omdat het niet de hoog staat. Nee, ja, dat zegt u, maar u, u zegt ook tegelijk dat u het ook niet weet. Dus als, als die, de autoriteiten dat hebben vastgesteld. dan bent u niet te beroerd om hem weer terug te draaien als het zo nou, is. Absoluut niet. Nee. Iedere, uh, iedere controle van, uh, van de instanties is, uh, is welkom. Ja. Uh, wij voldoen volledig aan de wet en uh, we houden ons keurig aan de regels. Ja. Voorlopig nog niks gehoord van de autoriteiten, dus maar even afwachten. En nog even naar de brievenbus lopen misschien. Ja. Uh, dank <laughs> dat u het hier even hebt uh, willen uitleggen, meneer Mulder van Ping FM. Lunch met Jurgen van den Berg. Volgende week verschijnt er een boek van Paul van Kranenbroek. Dat is een ex-hoofdinspecteur van de Michelin-gids... waarin hij een onthutsend kijkje in de keuken... ja, ja, van deze wereldberoemde gids geeft. Wat blijkt namelijk? Het gaat meer om marketing... dan om culinaire fijnproeverij. Er zijn namelijk te weinig inspecteurs om de restaurants te controleren... en een sterretje, meer of minder, hangt vooral af van vriendjespolitiek... en publicitaire overwegingen. Aan de telefoon is uh, topkop, to topkok, heet dat, Johnny Boer van restaurant Libreye in Zwolle. Goedemiddag. Uh, Libreye heeft uh, drie Michelin-sterren. Zijn die sterren in uw ogen nou minder waard geworden? Nou, voor mij niet hoor. <laughs> Zo werkt dat volgens mij ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik, uh, ik hecht daar net zoveel waarde aan als ik dat tien jaar geleden deed. Ja, maar wat, wat vind je ervan? Wat hij allemaal in, in zijn boek schrijft? Ja, ik heb zijn boek niet gelezen. Hè. En uh, ik heb alleen een stuk, een stuk van, uh, van Meck van Dinter van de Volkskrant, heb ik gelezen. En ja, dat is wel schrikken. Het is wel, bedoel, dat is wel uh, een, uh, een openbaring, moet ik eerlijk zeggen. Is het iets waarvan jij wist dat dat wel gaande was? Of, of uh, vallen jou ook nu de schellen van de ogen? Nou, weet je, de, de, laat ik vooropstellen dat het mij niet uitmaakt hoe ze dit doen. Uh, het gaat mij, er gewoon, uh, gaat mij er gewoon om wat mijn gasten ervan vinden en uh, ja, ik vind het leuk en je hebt uh, allerlei bladen die schrijven. En als wij ons nou moeten gaan druk maken om al, alle gidsen en, en bladen die er zijn, dan ben je niet meer met, met, met je gasten bezig. Ik, ik vind het gewoon belangrijk dat, dat gasten naar mijn restaurant komen omdat ze het goed hebben gehad en uh, gelukkig gebeurt dat al, al, al 15 jaar lang uh, aan de lopende band. En dat Michelin of Gomio of weet ik wat lekker daar een oordeel aan geeft, ja, dat vind ik prachtig. En hoe ze dat doen, hoe ze lekker zelf weten. Maar ja. daar ook nog wat van moet liggen. Ja, want de, de, de strekking van zijn verhaal is hè, dat ze juist wat rumoer willen creëren, zodat die gidsen weer verkocht worden. Uh, rumoer in de goede zin. Dus van, nou, dit, dit restaurant is nu zo, uh, zover dat ze er drie uh, sterren bij kunnen krijgen. Dat levert publiciteit op. En gaan mensen dus die gidsen uh, kopen? Ja, dat geloof ik niet. Ik geloof dat voor die derde ster wel heel zorgvuldig. Kijk, hij heeft hem zelf ook gegeven, hè? dus uh, um, uh, kijk, wat er nu aan wat na zijn tijd is gebeurd, dat weet ik niet, maar uh, ik denk alles wat ik toen begrepen heb, dat dat allemaal wel heel zorgvuldig gaat met buitenlandse chefs, dat heeft hij mij zelf wel eens een keer verteld. Maar ik heb hem wel eens gevraagd, uh, hoe, hoe, hoe werken jullie dan? Je merkt daar nooit wat van. Ja, je ziet hem uh, één keer in het jaar voorbij komen of één keer in de twee jaar en voor de rest komen er uh, instructeurs die je niet kent. en dat, en dat is eigenlijk maar goed ook. Ja. ja, als het zal komen, want dat schrijft hij ook in dat, in dat stuk. Hij zegt, want er zijn eigenlijk te weinig inspecteurs. Dus ze kunnen eigenlijk nooit al die restaurants uh, bij langs. Om te controleren of het nog steeds goed is. Laat staan, nieuwe restaurants ontdekken. Ja, nou ja, dat, als dat zo is, dat, dat het te weinig zijn. Dat is dan, uh, dat, dat is dan niet, echt, uh, niet echt goed. Maar goed, ik weet dat niet. En ik wil dat ook niet weten. <lacht> het zijn, ze betalen mijn hypotheek niet. En uh, ik, ik, ik, ik, ga gewoon, ik doe gewoon wat ik hier doe. Ja. En, uh, ja. hij, hij schrijft ook in dit stuk dat, uh, dat uh, de brei in 2002 eigenlijk al een derde ster had kunnen krijgen. Maar, uh, en ik citeer ik hem, Parijs wilde daar niets van weten. Ja, ik, dat heb ik ook wel eens eerder gehoord. En, uh, maar wat, ja, wat heb ik er dan? Het, het, het, het, het maakt, dat maakt mij ook niks uit. Ik vind ook dat uh, kreeg toen zijn, uh, zijn derde ster En uh, dat is een generatie die voor mij zat. en Dat vond ik ook super netjes. En, uh, ik heb geduld genoeg hoor. Dus, ja. uh, ik ben niet zo iemand die achter al die sterren en al die toestanden aanjaagt. Nee. Je krijgt wat je toekomt en uh, ja. Het, zo, uh, zo zal het zijn. Ja, er wordt niet anders. De, de, laten we zeggen, de werkwijze bij de libreien wordt er niet anders van. Nee, absoluut niet. Wij, het, het <lacht> zal ons, wij, wij hebben één ding en we willen altijd alleen maar beter worden. En uh, wat, wat voor ons erg belangrijk is, is dat het, uh, het, het totale beeld tegenwoordig. Uh, uh, uh, uh, uh, moet je als, uh, als, als kok bijna kunstenaar of filosoof zijn, uh, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon lekker eten maken. En ik hou wel van uh, vernieuwingen en uh, daar wil ik ook mee door. Maar ik, het is niet zo dat ik, uh, dat ik alleen maar grapjes en grolen uithaal. Daar heb ik gewoon geen zin in. Nee, want dat is het wel een beetje natuurlijk de laatste tijd, ook met al die programma's op televisie en zo, de, de horeca, uh, met name het koken, is wel een beetje showbiz geworden. Nou, ik, kijk, ik, wat ik wel vind, is uh, ja het moet niet te zijn. Dat, dat, dat ben ik absoluut met u eens. Maar het is wat ik uh, wat ik wel vind, ik vind wel goed dat, uh, dat uh, koken, want dat is natuurlijk mijn vak, dat, dat is een keer, dat, dat gewoon de laatste jaren gewoon echt uh, positief in het de, is. In de het is ook leuk om te koken. De kookscholen die reizen de, de pan uit. En het is ook leuk om ermee bezig te zijn. Maar om er echt zo'n hype van te maken met, met koks op een. Oh, dat er bijna popsterren zijn geworden. Nee, daar hou ik niet van. Dat vind ik niet leuk. Nee. Oké, okay. Johnny Boer van restaurant restauranten Liebreien in Zwolle. Hartelijk dank. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Fonds de Poel van Karo Brandpunt... Juri Albrecht van De Bali. En eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Vandaag is het overwegend bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen of motregen. De zuidwestenwind is bovenland matig tot vrij krachtig, krachtig tot hard in de kustgebieden en lokaal stormachtig aan zee. Verder kunnen aan zee mogelijk zware windstoten optreden. Het wordt vandaag 18 graden in het noordwesten en lokaal 20 in het binnenland. Vanavond wordt het geleidelijk aan wat droger en klaart het hier en daarop. De wind neemt in kracht af, maar blijft aan zee nog flink doorwaaien. De nachtelijke uren verlopen wisselend bewolkt en droog. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen verwacht ik een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En vooral in de middag en begin van de avond kans op een bui. Het wordt morgen een fractie frisser dan vandaag. En er staat nog steeds een stevige zuidwestenwind. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Juri Alberg, journalist en inhoudelijk directeur van De Bali, het debatcentrum in Amsterdam, en Fons de Poel, programma -maker voor Karo Brandpont onder meer. Uh, laten we daar even be beginnen, Fonds. Uh, gisteren was dan die uh, reconstructie van de, het schietincident in Alphen, waar van tevoren ve veel gedoe over was. Nou, enig gedoe. Uh, die reconstructie is gemaakt met medewerking en medeweten van zo'n beetje alle partijen die erbij betrokken waren, ook de winkeliers en dat soort uh, mensen, hulpverleners enzovoort. Er uh, was enige consternatie omdat je dan ook reconstructieshots gaat maken. Uh, en uh, dat komt uh, soms hard aan. We hebben daar amper gebruik van gemaakt in die uitzending. Maar je moet natuurlijk wel laten zien de beweging die uh, deze jongen heeft uh, uh, gemaakt. Dat heeft hij liep wel gevolgd. in een rode KRO-jas begrepen? Ja, nee, nee zeker. Het was, was volmaakt duidelijk dat het om een KRO ging. In een KRO-jasje. Uh, nee, daar, daar was weinig misverstand over. Maar ja, dat dat even tot enige commotie leidt, dat kan ik uh. me wel voorstellen. We zijn daar toen ook mee gestopt bij mijn weten... en hebben de reconstructie gemaakt uit wat wij dan in het vak point-of-view-shots noemen... En dat leek me heel ordentelijk. De ja. uitkomst leek me in ieder geval heel ordentelijk. Ja. Wat, was, wat was de gedachte erachter om... Uh, want er zaten ook mensen die nog niet eerder iets verteld hadden ook, hè? Ja, het, is, uh, het, het zal je maar gebeuren. Uh, pl plotseling, je, je bent politieman en plotseling word je naar zo'n oort geroepen waar dat zich afspeelt. Hoe onderga je dat? Hoe beleef je dat? Uh, dat wil je laten zien. Je wilde misschien ook wel laten zien hoe een overheid nooit berekend is op dat soort dingen. Hè? Wat die burgemeester ook zegt in die uitzending. We hadden allerlei rampenplannen en weet ik wat voor tot in detail uitgewerkte de plannen die dan onmiddellijk overboord worden gegooid. Maar dat telt allemaal niet. Dus hoe mensen in die paniek uh, hebben geopereerd... En hoe het is vergaan, dat is op zichzelf nuttig. Ja. We hebben veel reconstructies gezien ook de afgelopen dagen in verband met 9-11. Dit was er dus ook een, uh, op zich een mooie vorm. Wat vond jij ervan? Ja, ik vind het een hele goede vorm. Um, uh, uh, men wil het toch zien. Men stelt het zich voor. Um, het, het voorziet dus in een behoefte. zeg Er maar, is het publiek voor. En het is inderdaad ook nog wel meer dan dat. Ik bedoel, man, bij 9-11 hebben we weer eens goed kunnen zien... hoe uh, er geen noodscenario werkte. He? Alle leiders van Amerika geïsoleerd in torens of vliegtuigen zaten. Dus het werkt dus nooit. Ik vind ook dat, zeg maar, dat managing van expectations van de bevolking... dat, je kan, dat, dat vind ik van zo'n uitzending eigenlijk ook wel ja. goed. Van jongens, het, het he, he, he, he, wezen op voorbereid... de overheid is geen god. Ik bedoel, uh, he, het werkt... Echt lang niet altijd, dus ik vond het een hele. Ik begrijp ook die commotie eigenlijk niet. Ik vind dat jullie ontzettend beleefd zijn geweest, maar te beleefd eigenlijk. Want, want ja, dat moet toch gewoon ge gebeuren, jongens. Komt op je ja, tijd ja. rondom dat soort dingen. Het is, is en gewoon... de reconstructie is natuurlijk een hele belangrijke televisievorm. Ja, is, het is een manier om nog eens een keer goed mooie klassieke vorm. Ja, ja, ja. oké. Okay, nou, dat was dat dan nog even een klein nieuwtje op de voorpagina van de Telegraaf. Want, klein nieuwtje. Uh... Nou, Camille ja. Stop de persen, zou ik zeggen. Ik ben vrij man. Wordt ja. hij de nieuwe leider van het CDA? Nou, ik zou als ik het CDA was in gestrekte draf naar de telefoon rennen. Ja. Camille, ben je weer beschikbaar? Want volgens mij, toen hij vertrok, was het belangrijkste argument toch... Ik ga aan mijn gezin werken. Ja, of mijn gezin stichten, gezin, stichten, stichten? stichten? Ja, ja, ja. Dat is dan niet gelukt. Maar ik, uh, kennelijk, weet ik niet precies. Maar ik denk dat het CDA wel behoefte heeft aan een... Uh... Een leider, ja. Dat, dat, het is goed getimed, dit ja. nieuws, ja. ja. Denk je? Ja? Ik denk dat daar wel enige timing ook bij, te, maar weet ik niet, maar te pas zou kunnen komen. In ieder geval is het natuurlijk heel opvallend nieuws, inderdaad. Want de reden was dat hij ja. voor zijn gezin, dat wist natuurlijk al lang sinds die reconstructie, dat dat niet zo was dat hem gewoon een hak gezet is door Balken. En de, die ja. het zelf snel eventjes geregeld heeft voor ja. zichzelf. En de kroonprins in de, in de wielen gereden heeft. Maar dat wordt nou nog wel weer duidelijker natuurlijk. Dus en dat is Dat hij terugkomt ook? Dat heb ik geen idee van. Nou, ik um, weet niet wat hij nu verdient bij KLM. Ja, waarschijnlijk een stuk meer dan in de publieke dan, dan <laughs> sector. Maar um, aan de, en, en het is natuurlijk ook wel een klote job om uh, um het CDA uit de modder te trekken. Ik geef het je te doen, dus ik weet niet of hij terugkomt. Nee, maar, maar ze waren echt aan het zoeken naar een, een gezicht. Nou, hij, hij voldoet natuurlijk aan alle voorwaarden. Dat lijkt me. Het CDA heeft, ja. geloof ik, uh, Brabant-Limburg enigmatig verwaarloosd de afgelopen tien jaar. Althans in het gevoel van veel zuidelingen. Nou, en Eurlings is een natural. Ik ben ooit toen hij net in de kamer zat met hem door zijn uh, Valkenburg gelopen. Waar hij ja. al als tiener begonnen is. En he, uh, mensen rond zich heen wist te verzamelen en zo. Dus, um, en hij is tamelijk rechts. Wat natuurlijk ook wel niet onhandig is. Maar hij heeft zich niet uitgesproken voor of tegen deze gedoogcoalitie. Dus mm -hmm. dat kan hem van beide ja. kanten niet Hagen aangebreven er worden. Hij was voor. Hè? Die, die, die dacht met verhagen bij dat congres. Ja. Toen hij daar opstond stond he, met een bijna militair salut. Ja, maar dat was meer loyaal aan de leiding van de partij. Kan dan zeggen. En dan, dat is wel een heel vervelend archiefbeeld overigens. Ja, maar ja god, ik bedoel, het is ook maar de vraag of anderen dan CDA-aanhangers op Camille Eurling zouden willen stemmen. Maar hè, dat is maar weer helemaal een andere vraag natuurlijk. We gaan, we gaan kijken wat, uh, wat Camille doet. Uh, Eva op zondag uh, begon uh, gisterenochtend met een uh, nieuwe talkshow, half tien, zondagochtend, uh, van WNL dus. Uh, we gaan het er uh, zo meteen over hebben. Eerst even een fragment. Jinek had drie gasten, Charles Groenhuizen, Leon de Winter en tv-regisseur en kriticus Bert van de Veer. Ik hoorde dat je ook iets wilde doen met Terminale Maagden, Bert. Nou, dat ik fascineerde had... mij wel. Nee, ja, ik wilde iets bedenken wat te ver ging. Maar dus echt te ver ging. Expliciet te ver. Ja, en dat heet, dat heet Seks op het laatste moment. En dat is een, een programma waarin, uh, waarin uh, Terminale Maagden op het laatste nippertje, vlak voor hun gaan, nog de gelegenheid krijgen Expert. om dit liefde te bedrijven. Ik heb het ook niet aangeboden. <lacht> nee. Want ik dacht misschien dat ze denken dat ik een beetje raar ben geworden. Ja, dat, de dat denk ik zelfs nu uh, ook weer. Ja. Het is nou echt thema, vind ik. Leuke casting ja. zal het worden ja. ook, inderdaad. Nou, jullie zeg het maar. Ja, ik, vind, ik, ik heb die uitzending uh, ook gezien. Uh, ik vind het een beetje flauw dat je dit fragment neemt. Want dit is natuurlijk een beetje... Ja, jongens, zondagochtend, we hebben het over die Bert van der Veer... met zijn ideeën zeggen. Hey. Maar dit is maar een heel, heel klein stukje. Dus een uitzending van ja. bijna een uur... waar toch echt hele gesprekken gevoerd werden. Zo, soms zo degelijk dat je dacht uh, uh, dat dit nog in Nederland kan. Maar ik vond dat heel erg goed. Dat, het, hmm. dat er gewoon inhoudelijk lang gesproken werd. En dit ja, ze schuwden ook dit soort onderwerpen een paar seconden lang niet. Maar dit doet geen, geen recht aan de uitzending, vind ah, ik. Oké, okay. nou, terecht, terecht dat, je dat, even, dat je dat even zegt. Want ik heb het ook gezien en uh, het ziet er goed uit allemaal. Ja. Um, de, drie mannen in de spijkerbroek. las ik, op, geloof ik, op geen stijl als, als een soort recensie. Ja, je hebt hele uh, rare ja. recensenten natuurlijk. Daar <lacht> slaat het op? <lacht> Wat een maffe recensie. <lacht> ik heb het programma ja, ja, niet... Voor waren niet hele verrassende gasten of zo, laat ik het zo zeggen? Nee, drie uh, redelijk bedaagde mannen. Uh, die in spijkerbroek. Heel... Ja, in spijkerbroek. Met een uniform van de middelbare leeftijd, de spijkerbroek, ja. ja. En wat dan nog? Nee, nee. Maar okay. de, z, z, zij deed het goed, geloof ik. Ik heb er maar een deel van gezien. Ja. Uh, maar zij neemt natuurlijk ook mee nu dat zij toch een paar jaar nationaal heeft gepresenteerd. Daardoor krijg je ook een een soort uh, uh, bekendheid en autoriteit die automatisch aan je hangt... als je dat redelijk hebt gedaan. Maar ik ben benieuwd hoe zij zich zal ontwikkelen in die rol van, van dat WNL. Ik bedoel, ik vond het voor een eerste keer vond ik het echt uitstekend. Ik bedoel, ze was scherp. Uh, ze sprak, maar was er wel rechts genoeg? Ze sprak Algemeen Beschaafd Nederlands. Ja, goed. goed. Ze was geestig, uh, ze was gecontroleerd. En het ging ergens over. En was het rechts genoeg? Nou ja, ja uh, of het voor WNL weer rechts genoeg is, weet ik niet. Maar... Dat is maar ja, die maar daar, die ik, Joost Eertmans zitten dus ik Ik, ik geloof dat ik, dit was gewoon kwaliteitstv. met hmm. een aantal tamelijk rechtse heren. He, dus, uh, uh, en dat is denk ik, uh, het blijkt ook dat op dit tijdstip, zondagochtend vroeg, er 250.000 ja, mensen dus, konden, ja. konden kijken. En het voorziet dus, ik bedoel, iedere krant zou daar dol en dol blij zijn mm -hmm. met zo'n oplagen. Dus mm, mm, het ja. is opinievorming. Dus ja. ik bedoel, ik vind dat uh, niet, uh, nou, pet je af. Dus het is traditioneel ja. niet echt een tijdstip in Nederland hè, waarop je naar tv gaat kijken. Ik bedoel, in Engeland heb je daar ook hè, altijd uh, ja. Frost en zo had je volgens mij. Nou, ik, ik, zei, ik pleit er al jaren voor. Ja, gezegd. In ja. ja. dus die zin springen zijn er mooi gat. Maar, ja, je, je heerlijk moet, tijdstip. Je moet soms ook wel wat nieuws uh, durven en proberen. Een beetje de tijd gunnen om daar een productie nou te maken Maar we moeten ook niet kweken. doen als we dit een heel vernieuwend programma was. Nee, Zo ja, is het ook nee. er niet. Hè? Maar dat tijdstip, drie mannen op een bank. En maar de dat tijdstip, dat dat dat tijdstip is nieuw. Ja. En uh, daar gewoon een uur praten met drie ja. dezelfde gasten ja. over uh, wereldpolitiek was ja. ook nieuw. En mensen, en mensen vinden ja. dat heerlijk. Die vinden het slow television. Dat vinden mensen ook fijn. En zoek naar nieuwe tijden. Ik bedoel, bij de balie proberen we soms ook wat nieuws. Een groot debat op de derde dinsdag van september en achteraan. Kan dat in Amsterdam nou, kijken, proberen of je er een publiek voor kan vinden. Ik heb wel eens pleit en... voor, een, voor een programma midden in de nacht. We zien wel hoe laat het wordt. Dus dan ga je gewoon over het nieuws van die dag... met een paar mensen zitten oude betten op een interessante manier. Zoals je in het café ook met elkaar ja. praat. en als het dan om één uur niet, uh, niet interessant is, dan stop je ermee. Maar als het ja. om vier uur nog leuk is, dan houden we die kijkers vast om vier ja. uur. Zoiets. Ja. Ja. Zou leuk zijn. Goed, dan uh, vanavond beginnen Paul en Witteman weer. Uh, kijk je daar naar uitfonds? Uh, nou, naar uitkijken... Het is, het is natuurlijk een van de weinige aardige podia... als je journalistiek geïnteresseerd bent. Ja, maar maar dat, zegt we... meer over, dat zegt meer over de inrichting van de zenders, Zo af en toe, vind ik, dan ja. over het programma... Maar, maar, maar eigenlijk... heb jij ze gemist of niet? Nee, ik heb ze helemaal niet gemist. Um, uh, en ze hebben aangekondigd dat het nog sneller en uh, nog uh, hipper en, uh, enzovoort wordt. Ah. Nou, daar heb ik nou echt net geen behoefte aan. Ik heb behoefte aan iets langer praten, uh, iets betere analyses... Uh, iets minder de huisvrouw tegenover de minister. Nou goed, en, is een uh, hartstikke sterk merk natuurlijk. Ja, uh. Uh, maar, um, uh, uh, maar verlogenen zij niet hun journalistieke wortels allebei als presentator? Nou, dat, dat gevoel heb ik... Eigenlijk hoe hoe bedoel je niet? dat? Nou, bedoel je ja, omdat ik het niet journalistiek genoeg vind, niet informatief genoeg... niet, ja, uh, niet, dat, niet ondervragend dat, genoeg. Je bedoelt niet dat, dat, dat, dat niet het finale journalistieke zwaard wordt getrokken... en dat iemand eens dus flink wordt gevierd. Nou, dat bedoel je? Er wordt, er wordt, er wordt gebabbeld en er wordt ja, gelikt. Dat, dat, dat ben ik redelijk met je eens. Maar, maar, dus. maar dat hoort toch ook een beetje bij die formule van die, van die late avond uh, die, die opmerking van Jury. Ik weet niet of dat erbij hoort. Uh, ja, ja, kennelijk. De uh, uh, uh, uh, uh, hebben we, Knevel van de Brink hebben we dat ook gezien. Dat, dat hebben er ook. langzaam te indrukken of zo. Maar um, wat ging er door u heen, journalistiek? Uh, uh. Ik word er een beetje moe van. Ze hebben nu vanavond, geloof ik, als uh, een van de gasten is Frits Bolkenstein. Nou, goed voor nieuws. Frits Bolkenstein. Maar die is, dat, is er afgelopen weken wel vaker al in nieuws geweest. Ja, dus, Griekenland uit de eurozone, en ja. dat soort dingen. Ja. Is dat nou een goede gast voor zo'n... Uh, maar nou, hij, hij, hij is een goed analyticus. Hij heeft laten zien. De laatste 15 jaar dat hij voortdurend met, met inzichten komt, die controversieel zijn. Dus in die zin is het een hele goede gast. Wij hebben hem binnenkort in de Bali tegenover Frans Timmermans. Die gaat vast weer voor vuurwerk zorgen. Maar is dat nou precies waar ik het net over heb? Is dit de taak van zo'n programma? Vraag ministers, voel ze aan de tand. Aan de andere kant, de ministers lopen er ook natuurlijk gewoon voor weg... en zo makkelijk is dat niet. Ja, dus je kan je, terug je op op echte optie. gezag gewoon proberen nou ja, te krijgen. Als je als, als minister of, of andere autoriteit echt een probleem hebt... moet je in een talkshow gaan zitten. Want je weet uiteindelijk, is het amusement. Uiteindelijk wordt niet het finale zwaarst getrokken. Dus de minister heeft ook niet zo gek veel te vrezen, denk ik. In dat ik soort je programma's. kunt er meer mee winnen dan verliezen, ja, zeg je. Ja. Wat ze zeker weten is dat zijn, een man van ronde quotes, quotes is... En van... Onafhankelijke ja. oordelen. Ja, dat goed, is die kan natuurlijk ook is wat op. makkelijker ja. praten nu. Die zelf niet meer aan het taartje is. Maar dat deed hij ook al in zijn tijd als politicus. Hè. Ik denk niet dat, uh, laten we zeggen, iemand als Jan-Peter Balkenende, snel zou worden uitgenodigd om daar aan te schuiven. Zomaar. Misschien ook wel. Maar ik denk dat Bolkenstein zich altijd heeft geëtaleerd als iemand die uh, de onafhankelijkheid durft ja. op te zoeken. En dat is prettig. Is ik vind het een leuk... Ik heb grote ruzie met die man gehad. Hè. Enorm. We hebben zelfs voor de rechter gestaan samen. Echt waar? Ja. Waar ging, dat dat geleden? ja dat, waar ging dat over? Ja, ging dat over? Het ging over de MSD-affaire. Ongetwijfeld. Ja, dat hij okay. commissaris was van de farmaceutische industrie. Enzovoorts. Nu ja. heeft hij ook jaren niet met mij willen spreken, maar ik heb mijn respect voor hem eigenlijk nooit verloren in die Correct. zin dat hij uh, durft. Joris, je ziet de laatste tijd ook vaker die oud-politici. Er komt nu ook weer een boek uit hè, van uh, Annemie Gualteri van Wezel... Uh, van de politieke redactie van de NOS. Die heeft alle oud-levende premiers nog uh, gesproken. Um, ja, Die mengen zich in het debat. In het CDA hebben we het gezien, de mastodonten. Ja. Um, ja, is ook wel makkelijk op zich. Hè, want die, die zijn altijd wel bereid om uh, even flink... Ja, uh, uh... het is ook wel makkelijk, maar in Nederland zijn we er ook erg slecht in. In Engeland schrijven oud-politici gewoon allemaal een dikke he, ja. een dik boek... een dikke biografie of een, uh, over, over, over bepaalde affaires. Ed van Tijn is in Nederland eigenlijk de enige die dat doet. Mm -hmm. uh, dat is slecht. Dat is slecht voor de transparantie, voor de politieke geschiedenis, voor de politieke vertrouwen ook. Dus ik vind dat het eigenlijk nog wel wat meer mag. Moet we allemaal reuren. verantwoording afleggen? Ja, ja. Zo'n Lubbers die, die, die wel of niet een rol gespeeld heeft bij het tot komen van dit, van dit kabinet. Hoe zit het nou precies? Vertel het dus precies gewoon. Hè? Ja. En jammer genoeg komen in dat soort interviews vaak dat soort vragen dan toch weer niet aan de orde. Maar we zullen het zien bij deze nieuwe boek van mevrouw Van Wezel. Het was het weekend van 11 september. Heb je veel gekeken? Volgens? Nou, ik heb in het weekend ook de zorg voor mijn lieve kinderen. Uh, zo jong ben ik nog wel. Uh, dus ik heb uh, eindeloos gefietst en zo. Met het slechte weer. Het maar eigenlijk... ik, ik zat, ja, ik, als ik thuis zou zijn geweest zou ik het aan, uh, aan hebben gezet. En zou het als een soort behang aan mij voorbij zijn getrokken, denk ik. Ik was ook wel een beetje klaar misschien met uh, uh, 9-11. Hoe belangrijk ik die gebeurtenis ook vind. En hoe belangrijk het ook is dat we het blijven herdenken. Uh, ik, heb, ik ben, uh, we zijn doodgegooid met, met documentaires, letterlijk, over 9-11. En terecht, maar ik had het ook wel gezien. Jury, jij hebt wel gekeken? Nee, nee, heb die Nee, ik, nou, ik heb ook kleine kinderen en ik wil echt wel wat anders doen op zondag dan tv kijken. En die herdenkingen, dat geloof ik ook wel. Ik begrijp heel goed dat uh, Obama en Bush daar samen aan dat monument staan. Voor de Amerikanen is het een, he, een schokkende, een, een, een heel erg schokkende gebeurtenis, al die oorlogen die eruit voortgekomen zijn. Wij herdenken ook nog steeds, hè. Uh, 60, 70 jaar na de oorlog ook vast nog. Hè. Um, dus gun het die Amerikanen, maar ik hoef er niet voortdurend de hele naar te kijken, het, viel, het viel op dat we in Nederland in verhouding veel meer aandacht voor hadden... dan bijvoorbeeld in Duitsland en in België. Ja, we hebben in Nederland overal meer aandacht uh, voor, voor dat soort dingen... dan alle volwassen landen om ons heen. Nou, maar we zijn ook wel heel erg anglo saxisch gericht. Hè? Dus meer dan andere Europese landen. Maar hier um, wordt toch wel... De, ja, maar in, de, de interesse voor Engeland en vooral Amerika in Nederland... is veel groter dan in Frankrijk ja, en Duitsland. Ja, dus in die zin, dat zie je hier ook weer in terug. We hebben straks standpunt.nl over deze kwestie. 11 september moet jaarlijks herdacht blijven worden is de stelling. Wat zeg jij dan, Fons? Uh, ge geen enkel bezwaar tegen. eerlijk gezegd. Ja. Ja. Geen bezwaar tegen, maar dat is aan de Amerikanen en niet aan ons. En ook in Nederland? Nee, Nederland nee. niet. Nee, Nederland dat geloof ik niet. niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Oké, okay, nou, dan uh, <laughs> weten we dat. Dank jullie wel. <laughs> Toch Gaan weer een mening. Uh, Jury Albrecht <laughs> en Fons de Poel, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Marco van Roy, 31 jaar uit Woerden, en uh, ja, doet eigenlijk van alles. Uh, wat is het leukste eigenlijk wat je doet? Uh, ik vind eigenlijk wel uh, het leukste wat ik doe is, uh, ja, een beetje administratief werk te doen, maar ook uh, in vrije tijd een uh, televisieopnames bij toegaan of zo. Oh, dan ga je ook. Op. Je loopt al die tv-programma's af. Ja. Dan zit ja. jij in het publiek. Ja. En dan thuis opnemen en dan terugkijken. Nou, of dat je... doe ik ook weer niet. Maar... Of je in beeld was. De laatste keer was ik nog bij uh, Langlevende TV van Jan Smit. Ah, dus, uh, kijk aan. Dat ja. grappig. Ja. En ben je, ben je tussen een bekende, uh, laten we zeggen, je bekende figurant geworden of zo? Dat je daar dan vaak zit? Of... Uh, als je daar binnenkomt, kennen je je dan al van? Ja, sommige mensen. Ja, soms, dat komt als, uh, Ik doe het eigenlijk al vanaf mijn 15e jaar. Eigenlijk. Ik heb dan ook al, heel, ik heb al meer, zeker al meer, als misschien 200, 300 uh, opnames. Uh, kijk aan, gedacht. ik, ik figureer soms ook wel eens in soaps of zo. Echt waar? Ik heb ook wel eens een keer in, bij PTR de Vries verslag even een keer uh, uh, uh, meegedaan een reconstructie van en, de creditcard-fraude. En wat was jij dan een, een boef of zo? Ik was dan de ober. Ja. ja. Dus de uitvoer, grappig, man. uitvoeren. Ja. En je ja. dacht van ik ga nou eens een keer bij de radio zitten. Ja. Ja, nou uh, je bent van harte welkom. Uh, ja. We gaan uh, beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Jij moet uh, eerst de score neerzetten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. These past 10 years have shown that America does not give in to fear. Felicia Hamilton. You know things will I think diminish in the intensity of the remembrance as time goes on. Robert W. Hamilton. The rescue workers who rushed to the scene, it's a terrorist would never would never be allowed to win. Patriots define the very nature of courage. And my father Sebastian Gorky, who I never met because I was in my mom's belly. Ja, vraag 1 over de hele wereld werden gisteren de aanslagen van 11 september herdacht. Premier Rutte hield een toespraak. Waar was dat? Waar deed hij dat? Ik heb het wel gezien op het nieuws, maar... ik weet het even niet, nu eens gewoon in de naam van de kerk. Ik denk, ik, ik die, die kerk in Delft? De kerk in Delft is niet goed. Het was een eentje verderop in Den Haag, in de kloosterkerk om oh. precies te zijn. Okay. En de premier noemde 9-11 een zwarte dag... Ja. waarop het ondenkbare gebeurde en bijna 3000 mensen het leven lieten... in een serie laffe terroristische aanslagen. Quote van Rutte dus. Vraag 2. New York was de grote herdenking... en de onthulling van het officiële monument... President Obama had geen speech voorbereid, maar las Psalm 46 voor. Ook werd er gezongen. Wie trad er naast James Taylor nog meer op? Volgens mij was dat Bloomberg. Nee, ja, die, stond, die stond er ook. Ja. Burgerbeest, maar het ging nogal om een artiest die daar trad. Uh, volgens mij was dat... Nee, die weet ik even zo snel Heb je niet nee. gezien? Nee. nee. Ik heb toch gekeken... Om... James Taylor was het, singer-songwriter, maar ook Paul Simon trad oh. op... en hij zong een akoestische versie van The Sound of Silence. Oké. Okay. Vraag 3. Drie. drie van de vier vliegtuigen hebben hun doel behaald op die de 11 september. Welk vliegtuig heeft zijn doel nooit gehaald en stortte neer in, het, uh, in Shanksville, Pennsylvania? Dat was uh, vlucht uh, 93, was dat. Dat is goed, United Airlines vlucht 93. Van de 44 mensen aan boord heeft niemand het overleefd. Aangenomen wordt dat de bestemming Washington D.C. was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 Volgens mij is dit Derwig. Ja, dat is goed. Jacob Derwig in zijn dankwoord uh, had hij felle kritiek op de manier waarop in Nederland over het toneel werd uh, en wordt gesproken. En uh, ja, dat dankwoord had te maken met een prijs die hij kreeg. Welke prijs heeft hij gisteren gewonnen? Oh ja, dat is. De... Ik, heb het, ik heb het nog opgeschreven. Ik heb het nog op. Even, ja. ik ben het zo snel kwijt. <laughs> uh, dat was volgens mij. Wat was het? Ja, wat was het ook alweer? Ja, dat heeft met een kunstprijs te maken, natuurlijk. Maar... Ik denk niet dat hij komt, hè? Nou, nah, ja, ik heb het... Uh, de louis Dor was het. Oh. Hij kreeg die prijs voor zijn rol als professor in het stuk Kinderen van de Zon. De Theodore, dat is de vrouwelijke variant, die ging naar Elsie de Brouw. Elsie en Jacob speelden trouwens vorig jaar samen in de NCV-serie in therapie. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten, die kan je ook nog wel gebruiken. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk heel simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen, Want dan zitten de tellen met de punten ook stop. En hier komen de aanwijzingen. Vier. Als ik dit drie jaar geleden had gedaan... had ik blauw met gele vissen gehad. Drie. Ik heb economie gestudeerd, maar ik klim hoger dan de AEX. 2. Ik ben de best geclasseerde Nederlander sinds Joop Zoetemelk in 1979. 1. Ik heb gisteren de groene trui gewonnen in de Ronde van Spanje. schiet technisch niet zo snel bij me te winnen. Nee. nee, want je zit hier in de shirt van Ajax... dus voetballen volg je kennelijk wel, maar uh, wielrennen niet. Bauke Mollema was het. Ja, nee, klopt. Ik uh, kijk wel snel wielrennen... maar dat is niet echt dat ik daar heel, heel, helemaal in... Nee. in verdiepen. Dat ja, dus, uh... Bauke Mollema heeft het goed gedaan... In de, in de Vuelta, de ronde van Spanje. Dus vandaar dat hij zijn stond. Uh, twee punten, daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, de dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... 11 september moet jaarlijks herdag blijven worden. Ik heb hem net al prijzen gegeven en we hebben er ook uitgebreid over gesproken. Al in de quiz en in het mediaforum, dus het is duidelijk hoe het zit. En We zijn benieuwd nu naar u eens of oneens op deze stelling. 7070, dat is het sms-nummer. Kost wel 50 cent, u kunt gratis bellen, nummer 0800 11. U mag stemmen op onze website www.stand.nl En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Marco van Rooij uit Woerden. Uh, Factor is 2. Dat uh, is niet veel. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Kijken hoeveel je komt. Vermaken, ja, Zoveel vra maar vragen goed. Uh, 90 seconden de tijd. En uh, als je het niet weet, pas roepen. Ja, komt ie. De nationale nieuwsbis. Welke minister wil de wapenvergunning aanpassen vanwege het bloedbad in Alphen? Dat is goed. In welke stad hangen binnenkort camera's voor gezichtsherkenning in de tram? Dat is in Rotterdam, lijn 2. Welke voetballer is niet ingeschreven door zijn club Tottenham voor de Europa League? Dat is. Saaldi uh... of zo? Nee, Raffi van der Vaart. Oh, okay. Welke terreurverdachte zou vrijdag overgeplaatst zijn naar de terroristenafdeling van de Rotterdamse gevangenis, de Schie? Nou, Krok Tristan van der Flits. Nee, nee is ik is samen niet hier aan. Dus. Nederland zou best toe kunnen met minder ziekenhuizen. Vindt wie? Weet ik niet. Tot volgende vraag. Hans Wiegel. De afgelopen 14 jaar zouden er bijna 1700 fouten gemaakt zijn. Bij welk instituut? Ehm, uh, het me niet zo snel te binnen. Het NFI. Welke Nederlandse documentaire denkt mee naar een Oscar? De volgende vraag, alsjeblieft. De stand van de sterren. Twee mannen uit Utrecht en één uit Houten zijn vrijdag aangehouden... Om, wat, omdat ze wat zouden zijn. Uh, Volgende vraag. Snelwegschutters. Ongeveer 950.000 mensen zijn dit weekend waar op afgekomen. Pas. Op de Open Monumentendag. Langste orkest ter wereld trad gisteren op waar? Op de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat is goed, de Australische Samantha Tozer heeft dit weekend wat gewonnen: de kun een kunstprijs of zo? Nee, US Open. US Open in ja. welk land werden gisteren 24 slaven bevrijd? Oh, dat was in uh, Engeland. Dat is goed. Het contact met welk beroemd dier is verloren? Weet ik niet zo snel. Die pinguïne, Happy Feet. een van de zonen van Gaddafi is in Niger. Welke zoon is dat? Nee, weet ik helaas niet. Hij had er ook nogal wat, hè? Ja, dat is ook een saaldi van de profvoetballer. Was, uh, dat was bijna goed. Dat was hem. Dat... Sadi. Ja, dat was hem. Die profvoetballer die, die, die, die, geloof ik, twee wedstrijden in Italië ja, heeft dat... gespeeld ja Maar ja, dat, dat, dat weet ik niet, mag, mag dat nog uh, goed gerekend worden? Of is dat net buiten de tijd? <laughs> ik zie dus jury het wijze hoofd schudden zelfs in dit geval. Oh, nou ja, uh, okay. Dus het mag, het mag net niet. Ach, maar goed, dat had ook niet heel veel uitgemaakt hoor eerlijk gezegd. Want dan had je er vijf gehad en dan was je op tien gekomen. Nu zijn het er vier. Dat zijn acht punten. Ik weet niet of dat genoeg is voor de eindoverwinning eerlijk gezegd. Ja, nou. Nog een keer meedoen misschien over een tijdje. Uh, en goed studeren in de tussentijd. En je krijgt ja. van ons wel de normale prijzen mee. Je kan het beeld en geluid. De lunchradio doen we erbij. De mok en een broodtrommel. Nou, dat vind ik toch ook leuk. Zeker. Goede reis terug naar Woerden. Ja, dankjewel. Hoi. En we gaan straks trouwens praten over het wielrennen om kwart over één. Bauke Mollema met zijn goede prestatie in Spanje. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven.